8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. De politie in Istanbul is opnieuw in actie gekomen op het Taksimplein. Daar hebben zich demonstranten verzameld na een toespraak van premier Erdogan. De premier zei dat de vijanden van Turkije hebben geprofiteerd van de onlusten van de afgelopen tijd. Na de toespraak kwamen zo'n 10.000 demonstranten naar het Taksimplein. Het plein in het centrum van Istanbul was eerder deze maand het hart van de protesten tegen Erdogan.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 Volgens de krant tapt de Britse inlichtingendienst al anderhalf jaar glasvezelkabels af... die via Groot-Brittannië van Europa naar de VS lopen. Voetballegende Pelé heeft alsnog zijn steun uitgesproken voor het volksprotest in Brazilië. Pelé had zich de woede van veel Brazilianen op de hals gehaald... met zijn uitspraak dat de Brazilianen er beter aan zouden doen... om het nationale voetbalelftal te steunen in het toernooi om de Federations Cup. In de geboorteplaats van Pelé werd bij een standbeeld de mond bedekt met een doek... Hij heeft inmiddels op televisie zijn excuses aangeboden... en gezegd dat hij de betogers steunt zolang de protesten vreedzaam verlopen. Bij de 24 uur van Le Mans is een autocoureur overleden. Het is de 34-jarige Deen Allen Simonsen. Zo'n 10 minuten na de start verloor hij de macht over het stuur. Simonsen werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij kort na aankomst overleed. Hij deed voor de zevende keer mee. De organisatie heeft besloten om de race door te laten gaan.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 Nogmaals, goedenavond. U begrijpt dat tijdens het NOS Journaal... het uh, forum hier gewoon doorgegaan is. We proberen een paar dingen nog even terug te halen. En Het forum bestaat vandaag uit Robert Misset van, Robert Misset van de Volkskrant... Uh, Toon Gerbrands, volleybalcoach vroeger... en nu algemeen directeur bij AZ en de vaste gast Ton Boot. Uh, we hadden het over het voetbalprogramma. Uh, AZ was heel tevreden, ook al moeten ze uh, meteen twee keer tegen Ajax... zowel voor de Johan Cruijffschaal als voor de competitie. Maar hebben de clubs ook echt inspraak gehad, Toon Germans? Nee, als je, als je ziet uh, hoe, hoe je zo'n programma te stand moet maken. Je moet een lijst invullen van risicowedstrijden. Dat heeft AZ niet zoveel. Uh, wanneer er een kermis is in Alkmaar mag het op die datum niet. Tegen diepste tegenstanders. Uh... De kaasmarkt kan nog wel. De kaasmarkt is een vrijdag. Dus zolang we nog niet in de Jupiler league spelen, gaat dat, uh, gaat dat nog goed. Nee, maar het is zo. Dus, uh, dan stelt dat bij ons niet veel voor. Maar dan ga je naar Ajax toe. Allemaal risicowedstrijden. Den Haag risicowedstrijden. Noem alles maar op wat je kan bedenken. Ja, nou, dan gaan ze dat in een soort computerprogramma stoppen... en dan komt er gewoon iets uit Dus jongens, dit is het... en het kan gewoon niet anders. Dus je kan zeggen, ik ben daar ontevreden over of daar. Nou, ze spreiden het keurig uit en thuis. Ze spreiden het vrijdag, zaterdag, zondag. Dus voor mij is het een gigantisch computermodel... Ja. En ja, daar kan je wel iets van vinden, ja, maar dat Het is dat natuurlijk wordt niks. ontzettend moeilijk geworden door al het Europese voetbal... dat zowel dinsdag, woensdag als donderdag gespeeld wordt. En je weet voor de tweede helft van de competitie niet... of er nog Nederlandse clubs betrokken zijn bij Klopt. welk Europese ja. voetbal. Ja, neem PSV. Die kan en in de Champions League nog terechtkomen... en in de European League. Dus dan speel je de ene keer op dinsdag en de andere keer op, op donderdag. Daar houden ze allemaal rekening mee. Het is ontzettend knap hoe ze dat maken, hoor, zo'n schema. Maar dus de antwoord is gewoon simpel. Je hebt nul invloed. Ja. Um, nou was uh, de KNVB niet in staat om meteen op dezelfde dag van het Eredivisieprogramma ook het uh, programma in de Eerste Divisie uh, te tonen. Uh, verbaast jou dat? Nee, dat verbaast mij niet. Want uh, daar gebeurt natuurlijk iets, iets, iets nieuws. Doordat de belofte teams van uh, ja, zeg maar Ajax en uh, andere PSV en Twente, in de, ja? Ja, de Jupiler League gingen, gingen, gingen spelen, krijg je in één keer het fenomeen risicowedstrijd ook daar. Dus met andere woorden van, uh, eigenlijk kan naar Telstra gaan, dat is vlakbij bij elkaar. Hoe gaat dat dan? Welke avond wordt er gespeeld? Uh, nou, dat komt bij dat ze nog op drie dagen hebben besloten te gaan, uh, te gaan, te gaan spelen. Dan mogen bepaalde, uh, hoe heet het het niet te dicht bij elkaar zitten, omdat ze anders wel andere teams tegenkomen. Dus noem alles maar op als je dus wil uh, gaan maken. Dus ja, dit is een gigantisch complex probleem, waar ook de politie in de eerste divisie niet op ingesteld is. Dus ik bedoel, in de eerste divisie hebben we redelijk door hoe het allemaal werkt tegenwoordig. Maar die Eerste Divisie, die krijgen in één keer steden... die worden geconfronteerd met, met dingen die ze nog nooit hebben meegemaakt. Dus we krijgen het komende seizoen nog extra problemen? Nou ja, de, de politie klaagt al in, in, in de Eerste Divisie. Van ja, dit zijn wij niet gewend. En er komen er allemaal ploegen bij die... ze weten ook niet precies wat er gaat gebeuren natuurlijk. En een wedstrijd maar... is het alleen omdat de beloften van Ajax komen... omdat het Ajax heet. Vrijdagavond, Helmond Sport Ajax. Nou ja, dan gaan we, gaan we vragen bij de, bij, de, bij, de, bij de politie in Helmond, denk ik. Dat is normaal gesproken Helmond uh, leuk, gezellig, maar nu niet. En dan, gaan, dan gaan er gewoon supporters mee ja, van Ajax zelf die, die ook dat gaan steunen. Ja, ja. En er zit ook wat bij wij van, van de fanatieke harde kerren. Die vinden ja. het gewoon mooi om dat te steunen. Heel positief. Maar ja, dat wordt in de eerste visie is het nieuw. Ja. Heb jij begrepen dat die belofte teams erbij kwamen, Robert? Ja, ik vind het heel erg geforceerd om, om een eerste divisie in elkaar te draaien. die dan toch 20 clubs uh, heeft. En dan kun je wel zeggen: ja, jongens, het Spaanse model. Maar wij hebben hier te maken met het Nederlands model. Met een veel kleinere markt. En die markt geeft al heel duidelijk aan dat 16 clubs al bijna niet meer haalbaar was. Die, die markt geeft aan dat je die topklasse en die eerste divisie moet laten samenvloeien... wil je denk ik een gezonde competitie hebben. En dit, uh, ja, wat, uh, wat ook aangeeft... Jong Ajax straks op een maandagavond... in een totaal verlaten arena tegen Emmen. Ja, wie die je daarmee... Uh? Ik weet het niet. Ik denk niemand eerlijk gezegd. Ik denk, ik denk ook niet dat de Eerste Divisie... Kijk, ik snap op zich wel dat eisen. het doet niet. Die geven in, in plaats van misschien in een, in een competitie, heb je misschien een iets leuker podium. Maar het kost inderdaad heel veel geld, denk ik, om zo'n club overeind te houden. Dus ik kan me voorstellen dat misschien een club als, als Eerlijks... of als, als AZ zegt van, nou, dat doen we niet, dat kost ons zoveel geld. Uh, aan de andere kant, of je doet het allemaal, of je doet het niet. Het is nu ook heel raar gegaan natuurlijk, hè? Is het verschil tussen Eredivisie en uh, Eerste Divisie... nog overbrugbaar uh, voor clubs, uh, Ton? Ik heb nog nooit. Dit kan je beter aan Robert of uh, Toon vragen, die vraag. Want die zit er helemaal middenin. Nou, als je het praat over de organisatie en de budgetten die dus gaande zijn, dus niet. Je ziet dus elk jaar dat, dat ploegen, dus die tussen uh, zeg maar, de 2 en de 5 miljoen gemiddeld, zeg maar in zijn eerste visie hebben. En uh, nou, in, in de eerste visie begin je al gauw aan de onderkant met 10, 12 miljoen. Uh -huh. Dus dat gat moet je al overbruggen. Dat, dat lukt dan vaak één of twee jaar weer wel, maar structureel weer niet. Want je sponsoren moeten mee, je moet een grote stadion hebben. Zeg je daarmee, Pex Zwolle kan het één jaar draaien in de, in de Eredivisie, maar het tweede, derde jaar wordt al veel moeilijker? Nou, dan speks Zwolle net even, denk ik, het verkeerde voor. Want daar zitten 10.000 man op de tribune en die hebben een redelijke structuur met stadion. En uh, dus een, een behoorlijke achterban in het hele verhaal. Maar je, je zag een Willem II die, die gewoon even nodig had om het weer op orde te brengen. Ja, die ja, dat is het jaar net niet die meer begonnen. Ik vierde ook een beetje bij toeval, ja. hè? Nee, dat, dat bedoel ik dus. En dan, zeg je van, ja, dan is het financieel net allemaal niet overbruggen. Want je krijgt iets extra tv-gelden, 2-3 miljoen. Maar die kan je niet structureel aanwenden. Want dan kan je eigenlijk spelers met een één jaar contract geven. Want als je jaar daarna weer degradeert, zit je, met je, met, je zwaar, met je lasten. Dus dat is een heel lastig, heel lastig issue. En ja, en, en die, die, die beloftenteams in die eerste divisie... dat is natuurlijk met de bedoeling... Dat die spelers zich daar beter ontwikkelen. Want dat is de, de technische achtergrond, die de, waar, waar ze voor, voor kiezen. Alleen ja, de tijd zal het leren. Ja, ik net als ik in de gewone wereld wordt de kloof tussen arm en rijk groter? Ja, tuurlijk, maar ik zag toevallig ook in, in dat programma dat de, dat de amateurs van, van, van, van AGRES 29, die dus wel gepromoveerd zijn, moeten in de eerste uiterste meteen een M. Ik denk dat bijna zo straffig, er ook maar gelijk zo, zo ver mogelijk weg gaan. Maar uitleggen aan je eigen fans dat dit leuk is. Dat het leuk is om in eerste divisie te voetballen. Ik denk dat, dat die mensen ook liever gewoon nog steeds de streekbuis duizend gezien in en om Nijmegen, zeg maar. Maar natuurlijk wordt het, de het, kloof tussen Rijk en Arme... alleen maar uh, groter. Dus je, je kunt nu al verwachten dat RKC. Onder door het nieuwe vo uh, voetbalcontract. Dus en, en RKC zal waarschijnlijk volgend jaar misschien wel degraderen, want dat, die hebben natuurlijk ook een groot die, die laag is. Go Ahead en Cambuur wel heel leuk. Het zijn wel echt, voetbalsteden, zijn wel echt de voetbalsteden. Daar staan ze ook gewoon vol. Kan in dat toen Cambuur speelde tegen AZ voor de voor de dat ze 10.000 man hadden en dat ze dat ook nog wonnen. Go Ahead ook niet die Een paar geleden. Ja, een paar geleden. maar in ieder geval is daar wel als men wil in Leeuwarden dan komen die mensen wel. Het zal een Go Ahead ook zijn. Alleen ja, stadions veel te klein, niet goed spelersgroep, budgetten te laag. Dus dat ja, blijf onderin hangen. Ja. Zo het voetbal afsluiten hiermee? Ja. Uh, en uh, naar tennis gaan. Het Gelstennis Tennis Toernooi in Rosmalen. Uh, door uh, Nicolas Mahu gewonnen. Bij de vrouw en de Belgische... Uh, nee, de Roemeense Simona Halep. Uh, oranje succes was er niet. Want de Nederlanders werden al in het vroeg stadium uitgeschakeld. We hebben het al over hazen gehad. Uh, Robert, je hebt het toernooi gevolgd. Wat, wat hou je er voor gevoel aan over? Ja, je haalt in dit jaar je heel, heel sterk het, het gevoel over... dat het ja, toernooi totaal niet, niet geleefd heeft en ook niet leeft. En het is op zich heel jammer. Hoor. Ik, vind, ik vind dat Rosmalen wel gewoon alle ruimte moet krijgen om het overeind te houden. We hebben maar, maar twee proftoernooien bij de mannen, één bij de vrouwen. Rosmalen is vrij uniek omdat ze een mannen hebben en een vrouwen -ternooi. Alleen het probleem is geld. Uh, en wouden die, haal je die binnen. natuurlijk gras een week voor Wimbledon. Ook dat. Hè, vanaf 2015 zal, zal, zal het grasseizoen drie weken duren. Dan hebben ze denk ik wat meer kansen. Dan moet je dan wel zorgen dat je in een week zit waarbij ook topspelers willen spelen. He, nu wel alleen Frère, en, omdat ik ja, Frère denk van... op gras ga ik toch niet winnen, dus ik vind het leuk om mee te doen. en Ik zie wel dan, dan, dan hoe ver ik kom. Mm -hmm. Maar geldt bij de vrouwen een heel mager toernooi. Bij de mannen dit is nu een qualifier. Nicolas Mahu, een man van 31 jaar... die dan, überhaupt ook nog nooit uh, zeg maar, een ATP toernooi gewonnen heeft. Waar Winker denkt van... jongens ik ben helemaal niet een specialist op gras. Leuk, een paar, paar potjes gespeeld. Dat zal mijn tijd wel duren. Maar dat was de andere dat, finalist. Uh, ja. ja, precies. Maar ik denk dat dit toernooi echt gewoon als een nachtkaars uitgegaan is. En ja, je hebt toch meer leuke spelers nodig om dat toernooi al aan te halen. Dus het zijn ook geen waardige winnaars volgens jou? Nou, niet echt, nee. Het zijn geen winnaars waar, je, waar, waar de directie heel erg blij mee zal zijn, denk ik. Nee. Nee. Nee. Ben jij blij geworden van de Nederlanders, Tom? Nou, maar goed, dat hebben we ook al met Roland Carrossen helemaal besproken. En wat mij opvalt is dat... Hier, hier zijn hele kritische journalisten, Robert... en ook bij de Telegraaf. En die kaarten steeds aan de positie van het Nederlandse tennis... En dat is niet goed. En mij valt dus op dat mensen uit de tennis zelf... zelfs Simmerink dat bagatelliseren en het wel redelijk vinden. En drie man bij de top 100, enzovoort, enzovoort. Als je nou echt wat wil veranderen, dan zeg je... en dit is waardeloos en nu gaan we beginnen. Hè? En dus, uh, ik vind, uh, jij zegt, ik word er niet wakker van, dit toernooi... maar Roland Garros was precies dezelfde discussie. Ja, en komt het nog goed? Nou, ik denk dat je, uh, dat je heel lang geduld moet gaan hebben. Want uh, het feit ligt er gewoon... dat vind je dat drie spelers hebben in de, in de top 100... maar dat er achter geen talent is. En wat je mist in het Nederlandse tennis is... Die jongen. Eh, kijk maar naar, naar de opkomende spelers. Een Dimitrov, uh, een Peren. Jongens die van 2, 23... die hebben we ook al niet. He, waar, waar even Thomas Gorel... Maar die, had, nou, die is heel erg gevolgd. gevolg. Uh, het, ook, even een jaartje niet naar geleefd en is weg. Uh -huh. De echte talenten zijn er niet. Bij de meisjes ook niet. En dat is, dat is wel iets... Dat ga je niet in drie, vier jaar tijd oplossen. Ik vind in die zin de aanstelling van een man als Barton Beum. als nieuwe bondscoach wel een goede zet. Het is een man die eindelijk een keer ook wat Zweedse hardheid kan aanbrengen in die opleiding. We hebben gewoon, bij de bond is gewoon een jaar lang te veel gepemperd. Hadden we één talentje, Orange de rust, Er moest een heel team om heen gebouwd. En die maken dan veilige keuzes. Dat meisje wordt niet keihard geconfronteerd van met haar beperking. Want dat talent moest maar slagen. Nee, ja. kom op, ga die wijde wereld in en ga maar overleven. Is... Laten we even horen wat Siemerink, Jan ja. Siemering zegt van de aanstelling van Beum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 Ja, ik ken hem wel van, heel, van, heel, van een aardig tijd geleden. Maar hij, hij is hem een beetje uit beeld geraakt... omdat hij in veel in Zweden heeft gewerkt. Uh, maar hij heeft ook een tijdje wel in Nederland gezeten. Ik, wat Jan aangeeft, een man met heel veel ervaring... die ook met, met goede spelers heeft gewerkt. Maar die ook met name, wat ik net zei... die hardheid in die opleiding gaat brengen. Die zegt, van, ik wil spelers voor een keuze dingen. Of je gaat ervoor, of je gaat er niet voor. En dat pamperen wat we hier al lang hebben gedaan... dat kan niet meer in als En niet voor dan ook geen moeite aan besteden? Nee, weg ermee. Ik heb, maar uh... ik, ik, ik las een interview... Uh waarin Simmering zei van... ja, we moeten nu de juiste topsportcultuur creëren. De regels van topsport moeten we een keer inkrijgen... voor de mensen die graag willen doorgroeien tot topspelen. Dat verbaast mij nogal. Want? Ik, nou ja, ik denk, als je bij een, een bond... Uh, die al top 100 spelers aflevert... nu nog bezig moet met de regels van de topsport... Uh, dan geeft u of eigenlijk aan dat het daarvoor niet goed gegaan is... Of dat het nu niet is, en in beide gevallen, uh, hij roept het zelf, dus uh, hij zal zelfs een conclusie hebben getrokken. Dat vond ik een hele opvallende uitspraak. Ja, we hebben natuurlijk een generatie gehad met Siemerink, Haarhuis, Elting, uh, uh, Krijcek, uh, en, en daarna is er een hele tijd niets. De norm is altijd geweest, of als de norm is. Die wimmelde titel van krijgt, Daar hebben ook de mensen vlak na. Onder andere Schalken er veel last van gehad. Hè, want dan was het zogenaamd net niet. Want die jongen een fantastische carrière heeft gehad. Uh, finale, US Open. Die kwam drie keer achter elkaar kwartfinale. Wimmelde, US Open, et cetera. Daarna was het een stukje minder. Dat kan gebeuren. Alleen dan moet je juist in die jaren de basis leggen... dat er in ieder geval een, een, een, een generatie wordt opgeleid... die rond de top 50 kan spelen... waar uh, af en toe een paar leuke talenten kunnen doorkomen. Dat is niet gebeurd. En wat ik zei, ze hadden Timo de Bakker en Russa... en Timo de Bakker hetzelfde. Je kan niet op eigen benen staan, nog steeds niet. Hè? Want als hij, als hij het alleen moet doen, dan houdt hij het niet vol. Speelt een hele goede partij, van ik, op Ron Gross, maar Dan zegt hij zelf ook: ja, maar nu heb ik weer mensen om me heen... die me, die me steunen, die me begeleiden. Maar oh en tennis is een, is, een, is een individuele sport. Je moet zelfstandig kunnen opereren als, als, als speler zijn... en je eigen keuzes kunnen maken. Nou, dat kunnen ze dus niet. Ja. Um, Haruis en Sluiter zijn al aangesteld als uh, jeugdcoach, Is Siemering daarmee wel op de goede weg? Ja, ik vind het wel. Ja, alleen, het is dan wel, wel weer part-time. Maar ik denk dat het heel goed is dat dergelijke oud-topspelers. Bij, bij de jeugdopleiding worden betrokken. Dat zijn ook echt een voorbeeld, iconen. Er hebben ook te veel middelmatige tenis gezeten. bij de tennisbond. Dat is gewoon een feit. Maar ik wist ja. ook mensen als Jack Bostra erbij. Want als je er toch uh, opnieuw moet wat gewonnen de, de, de oude Nederlandse coach. Dus maar die zijn dat allebei weggegaan. Kijk, nu, uh, nu directeur Hulshoff eindelijk, eindelijk weg is. Ook een man die, die heel lang toch helaas de, de stagnatie in stand heeft gehouden. Die man die, die was van voor het, en het vertrek van, uh, van Schapers en van Bostra. Nou, die barrière is nu weg. Uh, ik hoop dus bij, bij de tennisbond inderdaad ook inzien dat ook dit soort coaches allebei hele goede opleiders, dat er ruimte aan wordt geboden. Dit soort mensen heb je nodig om weer een nieuwe tenniscultuur op te bouwen in Nederland. Maar goed, je bent over negatieve dingen, er zit niemand achter en dergelijk. Nou, dat weten we nu zo langzamerhand wel. Mm -hmm. Wat ik eigenlijk wil is, kom nu eens met een plan, want we weten toch dat het 10, 15 jaar gaat duren voordat je dan toppers hebt, maar kom met een structureel plan en zeg hoe je dat wil doen, want... Als dat niet gebeurt, blijven we elke keer, elke keer zo redeneren natuurlijk. De samenwerking tussen, tussen, tussen tennisscholen en bond... dat moet, eh, zoals bijvoorbeeld een, een Kiki Bertens bij haar tennisschool... toch met haar perkingen is opgeleid binnen die, die, die tennisschool... Moet je die expertise ook gewoon benutten. En maak maar een soort, hè? dat ja. heeft het Schaap ook heel vaak gezegd. Maak maar gewoon een, een soort denktank van mensen die, die kunnen helpen. En zorg inderdaad, wat jou ook, ook, ook in je nachtress hebt. Maak een plan voor de komende tien jaar nu gewoon. Zorg ja. dat je nu investeert in kinderen van 12 jaar. Zodat je die goed kunt begeleiden. Tot ze inderdaad zelfstandig kunnen zijn in 2022. En die wijde wereld in kunnen trekken. Maar het trieste is dus dat dat tien jaar ja. lang niet gebeurd is. Of nou, 15 jaar geleden. En daar is nou. nu ook gewoon de tol voor. Uh... Ja, dat zijn dus onze bestuurders. Ja. Uh, morgen begint Wimmelden. Uh, dan uh, krijgen we natuurlijk weer uh, nieuwe kansen op uh, Nederlands succes. Uh, maandag is het. Ja, morgen. Uh, het is uh, zaterdag vandaag. Maandag, ja. Um, de Loting, uh, Robert, gezien. Ja, zeker. Uh, ja, als je kijkt naar, naar Nederland... dan heeft Robin Haas het wel weer slechter getroffen met Joesney. Dat is een man waar hij heel, uh -huh. heel veel moeite mee heeft. Uh, ook op gras. De vorige in Halle is helemaal weggespeeld door Joesney. Ook op Ron Gross. Vrij kansloos. Uh, uh, Robin zit een beetje in een lastige fase. Door weer last van een uh, aantal blessures. Dus uh, uh, Michaela Krijs hetzelfde tegen Nali. Hoewel, als je die dan moet hebben, dan maar liefst op gras. Uh, misschien dat Michaela nou, een kansje heeft. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar... Uh, Igor Seisling, ja, hebben we helaas gezien op Roland Ros. Die kan juist op gras heel goed spelen. Maar ja, fysiek heel erg kwetsbaar. Uh, houdt het twee potjes vol en ja, stort hem toch vaak in elkaar. Ik ben eigenlijk eerder benieuwd naar hoe uh, een man als Federer het gaat houden. Ja, nou, Daar uh... ben ik eigenlijk meestal benieuwd naar. Van, bestaat die Fabulous voor, zoals we die altijd hebben genoemd... met Djokovic, Nadal, uh, uh, Federer en Murray... bestaat die nog wel naar Wimbledon? Of, of valt hij af? Dit toernooi gaat het, gaat het een keer laten zien. Begon je ja. dat te denken naar Frankrijk? Niet echt. Nee, ik denk dat, dat Federer dit heeft ingecalculeerd. Hij heeft heel bewust dit jaar heel veel vrijgenomen. Hij, hij neemt zeven weken vrij na Indië-Nobels. Nou, dat, dat doe je niet als je op Ron Gross absoluut wil pieken. Hij heeft Ron Gross al gewonnen. Hij is er klaar mee. Ik denk dat hij die kwartfinale keurig vond. Hij moest wel aantal punten verdedigen. Zijn seizoen is gericht op Wimbledon. Daar moet hij zijn titel verdedigen. Het is hm. precies tien jaar geleden dat, dat, dat hij voor het eerst jaar won... Tegen zei hij wil zijn eigen feestje vieren. Maar als hij daar werd weggezet tot Tsonga... heb ik mijn ernstige twijfels of hem dat gaat lukken. Ja, nee, je zit bovendien niet in het makkelijkste deel ook van het schema. Ook hè? dat, ja, ook dat. Maar goed, hij heeft het één keer gedaan. Excuseer <coughs> in 2010 moest hij ook winnen van... Nadal, en, en Djokovic en Murray. Maar dat valt wel indoor. Dus hij moet eigenlijk hopen dat de twee weken giet van de regen... <laughs> dat hij elke keer onder het, onder het gesloten dak kan spelen. Dan heeft hij wel een goede kans. Maar aan. zo winnen maakt de loading toch niks uit. Als je goed speelt, win je ook. Alleen het is wel... Kijk, die loting was in die zin aardig. Dat er heel veel discussie was van... Moet Nadal wel als vijfde worden geplaatst? Ja. Die man is gewoon echt een fantastisch seizoen. He, die heeft bijna alles gewonnen. Ja. Uh, na, na zeven maanden afwezigheid. En Ferrer, ja, die staat toevallig een plekje boven... omdat, omdat Nadal geen punten kon winnen op Garros En Ferrer ja. wel. En Wilmond deed altijd vaak zijn eigen schema's. Dus ik denk dat in ieder geval had moeten zeggen... jongens, kom op, uh, even omdraaien. Alleen, hoe bepaalt, dan dat? De, de, de, de, de de bepaalt dat? Wie uh, bepaalt uh, dat? In dit geval bepaalt de Olingelkund All dat. Alleen ze hebben ooit afgesproken... Ja. Uh, om, die, om puur de wereldranglijst te volgen. Dus het maakt niet uit okay. hoe je staat, waar je staat. Dus de ja. wereldranglijst wordt gevolgd. Dus het, Alleen op gras hebben ze heel vaak, jarenlang... Hebben ze uitzondering gemaakt. Ze heeft ook bijna een spelerstaking tot gevolg gehad. De zei jongens, daar komen wij niet meer. Die werden altijd veel te laag gemaakt. dat waren echt krijvel bij Precies, die zo dus laag ingeschaald. Ja. Dus nu volgen ze gewoon puur. Dus daar is ook een punt. Ze volgen gewoon puur. De, ja, uh, de wereldranglijst. En dan hoort F4 te staan. Hoe bekijk jij het, uh, tennis? Nou, ik kijk vaak s'avonds, even in een soort herhaling van een uurtje al, al de belangrijkste wedstrijden, in de eerste, twee, de eerste week. En in de tweede week dan, uh, zijn er wat interessante wedstrijden. Ja, nogmaals, het moet wel weer passen in mijn uh, dagschema. In het weekend lukt dat vaak dan wel weer. En dan zit ik met veel plezier te kijken. Dat heb ik eigenlijk alleen met Wimbledon en niet met die andere te noemen. Nee, nee. Heb je favorieten dan? Nee, dat niet, niet echt. Het is zo dat, uh, ik vind dat heel verhaal uh, van Federer wel fascinerend. Ik denk, ja, stel dat die mannen gewoon ja, zo goed is dat hij nog een jaartje of twee, drie de kwartfinale overal overhaalt. Dat is toch ook prima. Uh, hij wordt bijna afgeschreven. Want als hij finale niet haalt of finaal niet haalt, dan is het mis met hem. Terwijl het misschien ook wel een liefhebber is. Die denkt van ja, prachtig. Ik, ik doe wat minder, ik bereid me goed voor... En als hij nog twee alle kwartfinaals had, heb ik er ook heel veel waardering voor. op je hoogtepunt geldt niet voor iedereen. Nee, precies. Want je, ik, ik, ik heb in de sport ook meegemaakt. Uh, naast me zit die iemand die nog steeds training geeft. Een liefhebber. Nou, dat moet je koesteren. <laughs> dat is Robert die naast me zit. <laughs> uh, Ton, hoe kijk jij naar Wimbledon? Nou, ik, precies wat Toon zegt. Die eerste ronde. In de eerste plaats kijk je naar de Nederlanders. Maar die liggen in de eerste ronde, tweede ronde vaak uit. Dus dat is heel jammer. En dan wordt het voor de niet-liefhebbers... voor de sportliefhebbers, zou ik maar zeggen... pas de halve finale en de finale weer interessant. Dus zo kijk ik ernaar. Dus... En als ik nog even over Federer... het is dus duidelijk dat Federer... laten we zeggen, in een fase naar beneden is. In zijn laatste fase. Mm -hmm. En dat kan nog met up en downs Dus hij kan al zo'n groot toernooi nog winnen. En waarom zou je moeten stoppen op je, hoogtepu op je hoogtepunt? Waarom? Nee, voor mij hoeft het niet. Ik kijk <laughs> nog steeds met veel plezier naar hem. Wie is de grote favoriet bij de vrouwen? Ja, daar is er maar één. Uh, Serena Williams. En dan de hele tijd niks. Zeker op gras. Ik heb al vorig jaar ook zien spelen op Wimbledon met die service. Uh, en die voorrent. Ja, daar hebben de andere vrouwen nog steeds geen antwoord op. Dus uh, dat is op zich is dat wel heel triest. Want ik vind dat vrouwentennis uh, de laatste jaren wordt steeds minder wordt. Uh, als, als je kijkt, uh, ook, weer, ook, ook, ook, ook op Roland Garros... Sarapova die met haar beperkingen niet echt he, heel goed bewegen, toch weer in die finale staat. Als Renka die er daar een beetje bij komt. Maar ook daar weer, waar zijn de jonge frisse meiden die meer kunnen dan alleen maar dat eendimensionale... beuk, beuk, beuk op heuphoogte, links, rechts, links, recht, links, back en forward en dead zit. Als ze aan het net moeten komen, is het niks. Je hebt ook een categorie Radwanska en Rani hebben niet de kracht. Dat, dat wordt terugduwen. En ja, dat, daar zie ik toch heel weinig weinig vooruitgang in. En je ziet ook geen uh, upcoming speelsters? Op dit moment niet echt. Nee. Ik, uh, er komen wel een paar jonge talenten aan. Hè. Ik moet zeggen, ook, uh, zeg ook, maar, uh, Sloan Stevens in Amerika vind ik op Greffel iemand die, uh, die, die zeker ver gaat komen. Uh, die ook misschien ook wel een top 10 uh, kan halen. Donner Wekic uit, uit Kroatië. Uh, een jonge, leuke giet. Uh, zeker met mogelijkheden. Maar is, oké, Serena Wimels kan nog steeds zeggen, ik, ga lekker, ik zag weer een foto van haar, die ligt lekker op het strand in Miami. Ik denk, oh jongens, nou, Wimels gaat beginnen, ik ga even een beetje trainen en ik sta er weer. Dat is bijna voor haar. dan ja, dat is voor haar gewoon, gewoon nogmaals goed serveren, jaar sloeg ze 70 aces, klaar. Titel voor haar. Heb je bij de vrouwen wel een favoriet, Toon? Nee, dat heb ik geen favoriet. Ik, uh, ik ben voor, je voor het eerst op mezelf een keer geweest, uh, maar het was met Lim Spelen. Dus dat was dan een keer een kans om een keer daar op zo'n park te zijn Dat viel me overigens nog wel tegen. Ik, ik, op televisie vond ik dat, dat geweldig uitstralen. En toen was ik daar voor het eerst. Dat, dat viel me nog niet mee. Maar goed, uh, ja, je zit daar ontzettend krap dat dat klopt. En dat had niet alleen met mijn lengte te maken. Maar dat heeft <lacht> het meer met Engels uh, te maken. Dus dat, maar ik uh, de, terug om de terugkomen op de vragen over de vrouwen. Ja, geen flauw idee. Dus ik me dicht van me aan met de specialist. <lacht> nou ja, het is duidelijk dat Serena Williams het wint. Ja, dus uh, dat is voor de leek duidelijk. Ja. Zullen we van tennis naar judo gaan? Uh, want daar is ook weer uh, rotzooi. Uh, de judowereld, vooral in Rotterdam, reageerde boos. Omdat Ben Sonnenmans zijn plannen bekend maakte. De directeur topsport van de Judo Bond wil een nationaal trainingscentrum voor alle topjudoka's. Maar in die plannen is geen ruimte meer voor Chris de Korte, de coach die Mark Huizera en Edith Bos groot maakte. Volgens Olympisch kampioen Huizera is er onzorgvuldig met zijn trainer de Korte omgesprongen.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 Nee, natuurlijk niet. Maar ik zeg er wel, bij deze man is wel al 75 jaar. Dus heb je op een gegeven moment moet, moet gaan denken over de toekomst. Dat ja. lijkt me wel duidelijk. Uh, alleen, dat doe ik het, uh, weer, weer, wat Toon zei, het eerste gesprek. He? Zonnemans komt er, die, die heeft een plan. Nou, prima, uh, dan moet je dus met, met een aantal iconen onder tafel. Bovendien traint deze man ook nog steeds een aantal papieren. Ja, lijkt mij dat je gewoon gaat zitten en zegt... Ja, Chris, ik hoop dat je honderd wordt, maar je hebt niet zeg maar, het eeuwige leven als coach. Ik, ben, ik moet nadenken over de toekomst. Misschien is er straks geen plek meer voor je. Nou, het vervelende is dat er geen reden bij genoemd wordt. He? Dus je bent te oud, dat is tenminste al een reden. Ja, tuurlijk, ja. He? En ik vroeg me ook af: hij heeft twee pupillen van Emden en wie nog meer? Nou ja, ja, twee, ja. Twee, twee dames van een wereldniveau. Hoe denken die erover? Want die worden zomaar. Uh, Precies, en die wilden dat opzij gezet. Stel dus die niet mee. Daar heb je wel mee te maken natuurlijk. Ja. Die meiden willen nog steeds graag met hun werk. Het ah, is een klassieke vorm van uh, wat ik veranderingmanagement. Er komt dus een nieuw idee. Ja. Uh, ze willen met elkaar gaan trainen. Want dat is natuurlijk het plan wat, wat hier uh, ondersneeuwt in dit hele verhaal. Zet alles sterker bij elkaar. De beste, met de beste, tegen de beste. Dat is een prima formule voor, voor de topsport. Dat, daar gaan we het neerzetten. nou, Dan moet er worden gecommuniceerd. Je, je hoort natuurlijk een reactie net van allemaal emotie. Ik bedoel, uh, je hebt ook gelijk 75 jaar. Dus je moet we dan tot 80, moet tot 85... En volgens mij is er wel gecommuniceerd erover. De plan, dat, dat wordt ook niet ontkend in de verhaal die ik erover gelezen heb. Dat, dat hij op de hoogte was hoe het zat. Alleen nu ging het wel over het format van, van aankondigen. Nou ja, je kan het persoonlijk zeggen. We waren waarschijnlijk boos geweest. In de mail waren ze boos geweest. In het telefoontje waren ze boos geweest. Dus het, ik kijk hier even doorheen. De jude-wereld heeft vaak emotie in zich gehad de afgelopen jaren. was vrij rustig over de laatste tijd. En nu zie je, ik, ik sta achter de plannen dat je inderdaad de beste tegen de beste laat, laat, laat judoen... om op een hoger niveau te komen. En dat was de boodschap... Ja, en ik ben meestal eens 75 jaar, wat moet je dan? Ik ben met ton in Zeg dan gewoon 75 is mooi. Of je blijft als adviseur nog half betrokken, of je doet het nog een jaartje. Het lijkt een beetje prima van de veld waar we het over hadden. Ja, ja, Maar anders. Dan blijven die pupillen nog, die helemaal geen eigen keus kennelijk hebben. Ja, dat vind het, ik het vreemd. Die waren ook ingelicht. Dat, ik ja. heb dat even bestudeerd. Ik ja, heb ja. even gekeken hoe dat in elkaar. Die wisten wel deel. Maar ja, nou, Mark Huizingas ja. zegt net iets anders natuurlijk. Dat ze met één telefoontje ingelicht. Maar dat, ik denk dat er wel over gesproken is. Alleen ik kan me ook voorstellen, dat je zegt van: nou ja, jongens, laten we dan met die meiden zeg maar een tweet afspreken. Hoe lang blijft Chris daar nog bij betrokken? Maar. In welke rol? In, ik van, ja, in, hè, in welke rol? Maar ik vind wel terecht. Je moet op een gegeven moment wel als bond vooruit. En dan kan niet zo zijn dat het hangt op één man van 75 jaar. Lijkt mij. Nee, want dan is 78 ook emotie. In 80 ja, ook. Dus absoluut, ik bedoel, dan ja. is er altijd wat. Ja. Dus het gaat om de plannen. We hadden net over gebrek aan visie bij de tennisbond. Nu is hij in vorm van visie. Daar kan je me even niet mee eens zijn. Maar geef dan ook de ruimte om dit van elkaar te krijgen. Maar nogmaals... Het gaat meer om te communiceren in dit geval dan om de plannen. Ja, ja, er wordt de komende, over, de komende week overigens met iedereen uitgebreid gesproken. Is inmiddels vanavond bekendgemaakt. Dus wellicht dat het nog allemaal goed komt. En dat alle uh, terezielen. Uh, ja, uh, maar polder helpt niet hè? <laughs> polder helpt niet, nee. Ah, het is ook een aparte wereld dat iedereen <laughs> zijn eigen sportschool heeft. En dat is natuurlijk dat is een, een heel is. andere wereld dan een bond... die dat alleen altijd... maar te maken heeft met, met alleen maar de sporters. Ja. Uh, zullen we nog hockey doen? Uh, we hebben weer eens van Duitsland verloren. <laughs> nou, dat, is, weer... dat is wel nieuws. Want ja, bij de heren hebben we het uh, gisteren verloren in de halve finale. bij de ja. dames vandaag. Ja. Ik bedoel, uh, wij staan er meestal vrij goed op. En uh, het is meer nieuws dat als we met hockey iets niet halen. Dan nou wel. Nou, ik zal en, even ook, ook bijzetten wat, wat voor toernooi dit was. Dat, nou, het er ja, al ja, te dit maken, is uh, de Hockey, Hockey World League. Uh, de vrouwen hebben gewonnen uh, van Duitsland door uh, de Nederlandse vrouwen uh, uit te schakelen bij de shoot-outs uh, in de finale van dit toernooi. Maar de finale is nog niet de finale, Robert. Leg eens uit, want dit is bijna niet uit te leggen. Uh, ik moet heel kort doen, denk ik, als ik <laughs> kijk naar de klok. Maar nou. nee, dit is de derde ronde van de World Hockey League. Uh, er komt de finale, dus de, de beste vier landen. En die hebben zich geplaatst voor de finale van die World League. En die komt bij de, bij de vrouwen in december in Argentinië. En bij de mannen in januari in India. Dus in feite was dit, wel, ja, was dit een finale van een derde ronde. Dus ja, een leuke oefenwedstrijd eigenlijk. Meer is het eigenlijk niet. Het is wel goed, denk ik, dat, uh, dat ook het Nederlands vrouwenteam... dat echt alles heeft gewonnen de laatste jaren... sinds Macalda zit, even een kleine waarschuwing krijgt. 1-0 voor en denk van nou, denk ik, uh, daar zie je ook, ook precies aan... Welke status dit er nog heeft. Net even minder scherpte, net even minder fit. dan je anders bent. Ja, en Duitsland maakt er in ieder geval gewoon gebruik van. en wint dan inderdaad een keer een wedstrijd. Bij de mannen is het zo dat. ja, daar, daar staat eigenlijk een soort, ja, soort veredeld B-team. Uh, ik denk dat op de EK dat er onder andere een hele andere defensie staat bij de, bij de mannen. Dus daar kun je ook niet altijd veel conclusies uit trekken. Daar wordt wel, uitgeprobeerd echt. We zien dat Australië uh, is, al, is al negen jaar lang beter dan Nederland. En dat zal voorlopig wel uh, zo blijven, denk ik. Wel verrassend daar natuurlijk is dat België in de ja. finale staat. Ja, ook geen verrassing, want er staat Mark Lammers. <laughs> Als Mark coach. Lammers, ja, Mark Lammers is natuurlijk wel een coach met, met een missie. Dat vind ik, vind ik het mooie van die man. Die man die heeft een missie. Die komt binnen en zegt van Den Bosch dood en begraven. Nee hoor. We gaan het redden met allen En hij flikt het. En dat doet hij doet niet alleen maar door allerlei goeroetalen uit te slaan. Die man gaat gewoon keihard aan het werk. Uh -huh. ja, en bij België had, had hij het ook al, uh, zeg maar, Jeroen Delmeet daar zitten... Er zat een goede coach voor hem. Dus het voorwerk is al verricht. Maar hij geeft die mensen het idee en ook een plan en een strategie... hoe ze kunnen winnen van betere landen. Ja, Alleen nogmaals de test zal pas zijn bij het EK. Hij doet het natuurlijk perfect. Maar vergeet niet dat België, geloof ik, op de Olympische Spelen... ook al vijfde is Dorf, geworden. Precies. Dus weet het aardig. En nog even over dat toernooi. Ik vond ja. dat die Australische coach wel gelijk heeft. Absoluut. Dat hij zegt, als wij één wedstrijd verliezen... de belangrijkste wedstrijd... gaan we niet eens naar de WK. Want alle dat ploegen, was de kwartfinale. want ja, alle ploegen, alle ploegen voor de ja, Dat als je was ook, diep verliest. Maar Tom, dat was ook gewoon het ridicule van, van dit toernooi. Dit toernooi gold ook als WK-kwalificatie. Alleen Nederland organiseert ja. het WK en was dus al geplaatst. Dus die ja, konden ook helemaal niet nee, ja. meedoen. Nou ja. jongens, het maakt ons niet uit. Wij zijn toch al zeker. Alleen plaatje plaatsje op, op die World League finale, dat, dat halen we toch wel. Dus daar Charles Charles wel gelijk in. Wij betalen 150.000 euro om niet te komen. Hm. En met één potje verlies hadden we helemaal niets gehad. Hè. Waarom worden dit soort toernooien dan gehouden? We hebben het bij verschillende sporten gezien dat er steeds meer uh, internationale evenementen en toernooien kwamen. Is dat alleen commercie? Nee, want dit, dit is gewoon puur een soort, ja, soort oefentoernooi. Ook voor het WK volgend jaar. De Hockeybond wil hier, uh, uh, hoopt dan weer nieuwe sponsors binnen te halen. Die dan, die dan nu worden warm gemaakt voor hockey. Dat ze volgend jaar op het WK in Den Haag leuk allemaal in de Polonaise lopen achter directeur Johan Wacky. Nou ja, in, in, in dat verband kan ik me nog wel voorstellen. Maar niet als het ook nog voor kwalificatie voor grote, grote dingen, onder andere Olympische Spelen, telt. Nou kijk, als het dus in 2015 wel Nederland weer organiseren, dan, dan geldt het wel als een, als een kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio. Dus dan moet Nederland ook spelen voor een plek. Dan heeft het al meteen een hele andere dimensie, dat ternooi, dan nu. Nee, maar in elke sport waar je een Olympische kwalificatie speelt, doet het gastland niet mee. Dus met andere nee. woorden, uh, je, daar doen alleen de landen mee die zich kunnen kwalificeren. Precies. Dus dit is een dubbele moraal en, en uh, dit kan dus niet. Nee. Maar je vroeg net waarom... Is het ook niet de paniek dat ze slecht op de lijst bij het IOC staan? Helemaal gelijk, Tom. Ja? Nou, een slecht was, uh, hockey bedoel je? Kijk, die de hockey sport. De hockey ja, ja, ja, was eigenlijk al, hè, dat idee hadden ze al... maar toevallig was ze vandaag heel grappig, ik kwam binnenlopen... daar was ineens een soort uh, in elkaar gedraaide persconferentie... van mensen van de FIH, die toch voelen... Hè, want ook Rogge zei vandaag in NRC van hockey zit in, in zwaar weer... moet ja. zich toch zorgen maken. Elsan uh, Breda in de Volkskant ook tegen het rest zegt van... Ja, uh, hockey staat op een lijstje, daar kom je niet zomaar meer, meer vanaf. Uh, hockey heeft het moeilijk als Olympische sport. We gaan naar een land toe, Brazilië, waar hockey totaal nul traditie heeft. Daar ook niets achter laat. Uh, maar goed, die World League is een vrij geforceerde poging. Brazilië doet wel mee hè, met ja, alle hockey nou Ja, want, Ik want, moet afwachten. Ja, ja. maar, ja. maar, uh, <laughs> maar ik denk, hockey is, nou, hockey is in feite te klein voor een World League. En dat zie je nu ook gewoon. Hockey is een, is, is een sport voor, voor 12, okay, 16 landen misschien bij de mannen. Maximaal bij de vrouwen haal je dat nog niet eens. Mooie eh, bijna-afsluiting. Vanaf 9 uur bespreken we straks de laatste nieuwtjes in de wielerwereld... en blikken we vooruit op de Tour de France. Eh, Geolibbes doet dat met telegraaf verslaggever Raymond Kerkhoffs en eh, studiosportcollega Herbert Dijkstra. Dan wordt ook gepraat over de bekentenis van Jan Ulrich... en de uitkomsten eerder deze week van de commissie Zorgdragen. Maar mijn laatste vraag, willen jullie hier kort nog iets over kwijt, Toon? Tonnen zijn de specialisten. Nee, ik ben geen spe specialist, oh. maar ik vind dat er weinig nieuws uitkwam. En die aanbevelingen, dat lijkt me het belangrijkste, komt bijna helemaal niks uit. En er wordt heel summier over internationalisering van, uh, van uh, het aanpakken gepraat. Als dat er niet is, dat is een conditio sine qua non, dat is een absolute voorwaarde. Als die er niet is, hoeft je verder niks te doen. En dat komt er ook te weinig uit. Maar ik denk dat Remon Kerkhoffs en uh, wie waren er nog meer? Uh, Hebben Dijkstal. Oh, Dij dus ja, dat die... Uh, dat, dat is hetzelfde zeggen, ja. Robert? Ja, ik moest alleen maar lachen toen ik hoorde dat Oerig had gezegd. Uh, ja, ik heb ook doping gebruikt, <laughs> ja, jongens. Ja, dan kan ik alleen maar lachen en dan denk ik, ja. Goh, wat een verrassing. Hè? <laughs> Goed, Toon Gerbrands, uh, directeur van AZ, Robert Mrs. Journalist bij de Volkshand. En uh, Tom Boot, vaste gast, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier bij het Forum. Sport en muziek op Radio 1, NOS Langs de Lijn. I'm gonna go to David Bowie met Absolute Beginners. De Nederlandse hockeysters hebben tijdens de eerste editie... van de Hockey World League niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Oranje verloor als Olympisch kampioen... en nummer 1 van de wereldranglijst verrassend... in de finale van de derde ronde van Duitsland. De verjongende ploeg van bondscoach Max Kaldas... ging na een eindstand van 1-1 in de reguliere speeltijd... onderuit in de shootouts. Tim Steens praat na met Eva de Goede. Hoe groot is je teleurstelling? Uh, ja, best wel groot. Ik denk dat we het beter betere van het spel hadden. En uh, dat we het zelf gewoon echt in de wedstrijd weggegeven hebben. Want ja, we hadden sowieso al eerste helft al 3-0 voor kunnen staan. En we hebben gewoon vandaag echt verzuimd om te scoren. En daardoor onszelf moeilijk gemaakt. En ja, het blijven Duitsers. Die scoren graag in de laatste minuten. Dus toen werd het nog 1-1. En ja, shootouts verloren. Balen. Uh, halverwege de tweede helft van mij kreeg je een bal op je knie. Uh, wat gebeurde er precies? Ja, strafcorner tegen. En uh, ik probeerde hem eruit te lopen. En hij kwam inderdaad hoog op mijn knie. Even doorbijten. In het begin doet dat nogal pijn, maar daarna kon ik het uitlopen. Het is dus gewoon een mooie blauwe plek geworden. Ja, ik dacht even, jij komt niet meer terug. Nee, dat dacht ik zelf ook even. Maar op zich, als je een bal ergens op krijgt, dan mm -hmm. is het in het begin even pijnlijk. Maar kan je daarna wel er doorheen lopen. En het valt gelukkig mee, het wordt nu lekker stijf. Je nam ook een van de shootouts. Dat was van tevoren afgesproken, neem ik aan. Um, ik ben een van de shootoutsnemers. Mm -hmm. We hebben er volgens mij een stuk of 8-9 op het lijstje staan. En uh, Max kiest uiteindelijk wie er uh, ballen gaat nemen. Ze dus vroeg vroeg neem jij er één? Ik zeg ja, ik neem er één. Dus zodoende. En die ging goed, hè? Hij ging er gelukkig in, ja. Als je even terugkijkt op dit toernooi, hè? want jullie hebben met een nieuwe ploeg gespeeld. Zeg maar, veel jonkies erbij. Hè? Uh, hoe kijk je daarop terug? Um, ik denk dat het voor ons goed toernooi is geweest. Uh, goede voorbereiding En we hebben echt wel het spel laten zien wat we kunnen spelen. Alleen uh, moeten we onszelf nog iets meer belonen. Maar ja, uh, yeah, ik denk ook dat het misschien wel een keer goed is dat we niet... Um, dit toernooi gewonnen hebben. Weer een uh, leerschool dat we er, er nog niet zijn. Even met onze neus op de feiten gedrukt. Dus uh, nee, ja, goed ons spel laten zien. Maar uh, de eindfase moet het nog afmaken. En de jonkies, hoe vond je die spelen? Ja, super. Je merkt uh, dat ze gewoon wat zenuwachtiger worden mm. tijdens zo'n finale ook. Maar uh, nee, ja, ze zijn hartstikke jong. Je kan ze niks kwalijk nemen en ze hebben het hartstikke goed gedaan. En voor jezelf, uh, want je speelde vandaag ook wat gedeeltes in de verdediging, zag ik. Uh, dat was ook afgesproken, neem ik aan. Ja, klopt. Ik speel sowieso uh, iets meer naar achter, iets gecontroleerder. Mm. Uh, af en toe even wennen, omdat we natuurlijk ook net van de clubs afkomen. En uh, daar speel ik wat aanvallender. Maar uh, nee, op zich gaat het goed. Ja, ik heb niet mijn beste toernooi gespeeld, maar dat uh, braak ik voor het WK straks. Ja, want jullie straks uh, krijgen jullie het EK. Dat is het eerste toernooi wat er nu komt, hè? Ja, klopt. Even vakantie houden nu? Ja, we hebben nu twee weken vrij. En daarna hebben we volgens mij een voorbereiding van zeven weken op het EK. Dus uh, dan kunnen we de Duitsers uh, verslaan, hopelijk. Want het wordt een zwaar jaar weer, denk ik, hè, na deze vakantie. Want het EK en dan de, de World League nog. En dan heb je nog weer de WK straks in Den Haag. Ja, dit wordt een uh, krap jaartje met veel trainen. Dus uh, nou ja, het wordt leuk. Uh, uiteindelijk het WK, daar gaan we voor. En daar willen we goud halen. Dus druk jaar, maar uh, superleuk. En we gaan er vol voor. Dat vond Eva, uh, de publieke belangstelling vond ik wat tegenvallen. Vond je dat ook, hier op het toernooi? Ja, een beetje wel. Je bent natuurlijk gewend uh, in Nederland in eigen huis dat het vol zit uh, van Champions Trophies, wat ik uh, ken. Het is een nieuw toernooi, misschien dat mensen het nog niet zo goed kenden en uh, vandaar niet zo geïnteresseerd waren. Ik moet zeggen, het weer dat ook niet misschien helemaal mee altijd. Maar ja, wie weet, volgende keer. Wat vond je van het toernooi zelf, die World League, die opzet? Ja, ik vind het raar en ook niet helemaal duidelijk nog van wanneer iemand zich wel of niet geplaatst hmm. heeft. Maar uh, ja... Dat zijn kinderziektes, denk je? Ik denk het ook, ja. Okay. Fijne vakantie. Ja, dank je En dat zei even de Goede tegen Tim Steens. De Nederlandse volleyballers hebben aan de eerste thuiswedstrijd tegen Portugal... in groep C van de World League slechts één punt overgehouden. Oranje verloor in Apeldoorn met 3-2. Jeroen Rauwedink was de topscorer, 18 punten. Maarten Tip praat met Rauwedink. Wat zegt dit? Zegt dit waar jullie staan, dat Portugal beter is? Of dat jullie toch niet zo ver zijn als jullie misschien wel gedacht hadden? Uh, nee, denk ik denk het niet. Ik denk uh, dat dit een hele leerzame wedstrijd is geweest. Uh, want over het algemeen uh, hebben wij uh, niet slecht gespeeld. Uh, Echter, uh, dit soort wedstrijden worden beslist op, uh, op de kleine details. Uh, wij hebben te veel punten tegengekregen op, op hun floatservice, op de makkelijke ballen. Uh, wij moeten in, in, in, in, in spelsituaties waarbij wij de kans hebben, waarbij wij de verdediging hebben, uh, netter de bal uit gaan spelen en, en, en meer voor onze kansen gaan. En, uh, ja, het, was, uh, het was spannend vandaag. Vierde set uh, hadden we kunnen pakken, vijfde set hadden we kunnen pakken. Maar ja, je ziet als je de uh, details, de simpele dingen niet op orde hebt, dan, uh, dan ga je dit soort wedstrijd wedstrijden niet winnen. Ja, jullie, jullie begonnen ook niet zo goed aan die wedstrijd, met name serverend. Jullie konden ze niet onder druk krijgen. Nee, uh, dat is een beetje een uh, tendens die wij eigenlijk uh, alle weekenden wel hebben gehad. Uh, behalve uh, de tweede wedstrijd tegen Japan. Uh, maar elke keer de eerste wedstrijd, de eerste set, niet goed, uh, goed beginnen. Ja, dat, dat dan moeten we anders doen. Klaar. Uh, anders uh, misschien pak je dan de eerste set wel. En wordt het een andere wedstrijd, maar uh, ik, ik moet zeggen dat Portugal ook beter heeft gespeeld dan vorig jaar. Dan zoek ik alleen op... uh, iets stabieler en uh, vandaag deden zij de simpele dingen wel goed en, uh, en wij niet. Ja, want vorig jaar versloegen jullie hun in de play-offs op weg naar deze World League. Uiteindelijk via een soort achterdeur kwamen zij toch in die World League terecht. Um, maar waar, waar staan jullie nu? Hoe ver zijn jullie nu voor jouw gevoel? Want uh, ja, ik zei het al eerder, na die wedstrijd tegen Japan, naar Canada had ik het gevoel van, nou, hier zit een goede stijgende lijn in. Ja. Maar zijn we toch te euforisch tussen aan nee, geweest? Uh, ik vind het belangrijk om, om elke dag, om elke wedstrijd, om elk weekend een, een stap vooruit te zien. Uh... Dat, dat heb ik vandaag ook gezien, hoe gek het, is, uh, hoe gek het ook is. Want we hebben vandaag weer met een nieuwe opstelling gespeeld. Uh, die hebben we, waar we twee weken de tijd voor hebben gehad om het, uh, om het, uh, om het te doen. Uh, dit wordt de opstelling die, uh, die waarschijnlijk uh, doorgaat richting, uh, richting het EK. Dit is wat we voor ogen hadden begin van de zomer. Ja, dit is de eerste wedstrijd van Niels Klapwijk uh, in, uh, in drie, vier maanden. Uh, dit is wederom de eerste wedstrijd voor Wietse Kooistra in, uh, op het midden voor, uh, voor twee maanden. Ja, want even voor de duidelijkheid, Wietse Kooistra stond diagonaal omdat Klapwijk geblesseerd was aanvankelijk. Klapwijk is nu terug. Ja. Maar um, als uh, never change a winning team, zeggen ze ook wel eens. En het ja. ging lekker met uh, Kooistra op die diagonaal -positie. Ja, uh, echt, uh, ons doel ligt niet om het winnen van de World League. Uh, dat moet heel duidelijk zijn. Uh, uiteraard gaan we natuurlijk voor plek 1 in, uh, in de pool. Maar ja, dat zijn gewoon goede teams die je tegenover je hebt. Uh, we gebruiken deze weekend ook om te leren. En uh, de coach, uh, in dit geval Edwin Benne, die heeft, uh, die heeft een, een basisteam voor ogen vanaf het begin van de zomer. En uh, ja, daar zijn we nu mee aan het werk. En uh, wij hebben nog een hele lange, lange zomer te gaan. En uh, dit zijn alleen maar wedstrijden waarvan je gaat leren. En, uh, het belangrijkste vind ik nu op dit moment is dat wij morgen wederom een klein stapje vooruit gaan doen. Dus nogmaals, die simpele dingen die wij vandaag niet goed hebben gedaan, ja sorry, die moeten we morgen wel goed doen. En dan zien we of we beter zijn, Nee, ja, hey, misschien speelt Portugal beter. Misschien winnen we 3-0, misschien verliezen we 3-0. Dat, dat, dat maakt uiteindelijk niet uit. Als we die stappen maar gaan maken. Ja, tot slot. Het doel is inderdaad niet het winnen van de World League. Want die afstand is nog vrij groot. Ja. Het doel is, jullie doel is het EK. Ja. Uh, later dit jaar. Maar ja, de finale ronde halen van de World League. Hij is in zicht en nog steeds. Ja, uiteraard. Het wel uh, we hebben eerst, uh, natuurlijk zitten we heel veel bij elkaar. We hebben heel veel, uh, heel veel tijd samen. En uh, we kijken elkaar recht in de ogen. En zeggen mannen, uh, als we ooit eens een kans hebben om de finales te halen. Ja, dan is het ook deze World League, maar het mag nog steeds ons hoofddoel niet zijn, want nogmaals, we moeten zorgen dat we elke dag, op training, maar ook elk weekend uh, tijdens de wedstrijden de stappen vooruit gaan maken. En als we dat blijven doen, ja, dan komen we misschien uh, op plek in de world, uh, in, in, in de finales. Als dat niet lukt, dan niet. dat uh, is niet ons hoofddoel, we gaan er niet uh, ons stuk op kijken. So that do If I had a heart. De eerste divisie kende afgelopen seizoen een spectaculair einde. Op de laatste speeldag dwong Cambuur bijna vanuit het niets promotie af naar de eredivisie. Het wordt voor de Friese de derde poging op het hoogste niveau. En vandaag begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder leiding van trainer Dwight Lodewegers. En verslaggever Joris Kreugel was erbij. Naast het Cambuurstadion in Leeuwarden.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 In te blijven, dat zou wel mooi wezen En uh, vol supporteren. Dat is het enige wat je kan doen. Hè? Ja. En daar komen de spelers aan. Op weg naar het trainingsveld. Met heel veel supporters erachteraan gelopen. Hun helden. En een van die vorige seizoen goed gepresteerd heeft. Dat is clubtopscorer Michiel Hemmen. Michiel, met je goede zomervakantie gehad. Ja, wat met beetje kort moet ik eerlijk zeggen. Het deel wordt gelijk geknepen door een medespeler. Ja, mede van der Laan. De sfeer is wel goed. Ja, is prima. En, heb je een andere zomervakantie nou eigenlijk?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 De groep is nog niet compleet, er gaan meer mensen bijkomen. Er zijn er al wel een paar nieuwe bij, die wou ik even voorstellen. Ruud Swinkels, keeper. Misschien een stapje naar voren, Ruud. Dwight Lodewegens, de trainer van Cambuur, stelt de nieuwe spelers even voor. En wat hij van plan is, komend seizoen aan de supporters, bij, uh, bij die allemaal aandachtig teken. naar hem dus luisteren. Er zijn er een paar... Dwight Lodewegens, wordt het vuurwerk dit jaar in de Eredivisie van Kambuur? Dat hopen we natuurlijk wel, maar gaan we. We willen de mensen vermaken. We zijn artiesten. Mensen betalen geld voor een seizoenkaart en die verlangen hier wat en dat willen we ook graag laten zien. Maar we moeten ook heel zijn. Hoe is dit al. Je voelt de beleving, Je voelt de, de connectie met met Cambuur, met een groep, met, met elkaar ook. Dat is prachtig, prachtig is het. Volgens mij kun je weer praten. Ja. De trainer nodigt nu een paar supporters uit die even mee mogen doen met het rondootje. Heerenveen, Heerenveen Cambuur, erger dan Feyenoord Ajax, vind nou. ik. Vind ik nou, wel. Ja, weet ik niet. Dat ah. moet dat ook nog zien. Ja, ik heb toen mijn dochter wat zei. Ik zei kom eens met een Heerenveen supporter tussen. Wat dan pa? <laughs> nog. die komt er niet neer. Ik ga een klein ik denk alleen maar in blauw en geel. Die zit op een kleuterschool en die zei toen nu even komen twee kleuters, geel en blauw. Johan Derks en altijd zei, Cambuur is een, zei, is een, een, een grote reus die slaapt. Dag dames. Hallo.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 Het Belgische is zit enorm in de lift. Na een vijfde plaats bij de Olympische Spelen in Londen... en eveneens een vijfde plaats bij de laatste Champions Trophy in Melbourne... heeft de ploeg van bondscoach Mark Lammers zich in Rotterdam... zelfs geplaatst voor de finale van ronde 3 van de World League. En in die finale speelt België morgenmiddag tegen de wereldkampioen Australië. Mark Lammers, die zeven maanden geleden is begonnen als bondscoach in België... heeft dit succes wel zien aankomen. Nou, dit is niet uh, iets van de laatste tijd. Hè. België timmert al tien jaar heel goed aan de weg. Uh, Bestuurders zijn allemaal oud En die hebben een heel goed plan neergelegd. Uh, en, en, en, en dat plan heeft uh, Bert Wenting uitgewerkt. En daarin. Ja, ben ik maar een heel klein druppeltje nu. Uh, ik ben, ben pas zeven maanden bezig. Deze begeleiding doet het al zes al jaar uh, met dit team. Colin Badge, die heeft daar voor, voor mij gezeten als coach. Hij heeft heel veel goed werk achtergelaten. Dus voor mij is het makkelijker om in die trein te stappen. En, uh, het is niet een toevalstreffer. Dit is gewoon uh, iets wat opgebouwd is uit jaren. Ja, je noemde de begeleiding, maar er zit ook Jeroen Delmeer en Frank Leistra. Wat is hun rol in, uh, in de begeleiding? Ja, Jeroen uh, is eigenlijk de, de stratege. Die bedenkt de plannen, die doet de videoanalyse. Uh, samen met Philip Koolberg, zijn Belgische trainer. Die uh, bepalen het plan en strategie. Bespreken het met mij en nemen we een beslissing. Uh, Frank Leijs is de keeperstrainer. Heel belangrijk het hockey is de keeper. Uh, want je kunt heel veel doepen te uh, maken, maar je kunt ze ook heel veel tegenhouden. Mm -hmm. nou, Frank is een hele ervaren, rustige jongen. Geeft die keepers vertrouwen. En uh, ja, het hele begeleidingsteam is goed op elkaar afgestemd. Is goed in balans. Dus dit succes is eigenlijk al een, een werk van jaren. Ja, jullie begonnen in de eerste wedstrijd hier, je wonnen met 3-1 van Australië. Toen zag je al een beetje aankomen dat het goed zou gaan, dit toernooi. En nu van Nieuw-Zeeland gewonnen. Ja, maar op het Spelen zijn ze ook veilig geworden. En uh, als ze denk ik, iets meer lef en iets meer vertrouwen hadden, hadden ze in de poerwedstrijden misschien ook nog wel een wedstrijd van Nederland of Duits kunnen winnen op het Spelen. Waardoor je uh, in die halve finale komt. Nou, uh, daar hebben we de laatste maanden aan gewerkt. Met de video heel veel laten zien dat wij uh, dat soort landen ook kunnen verslaan. Daardoor kregen ze vertrouwen, ze herkenden uh, hun eigen talenten. En uh, ze zien de zwaktes bij de tegenstanders. En dus wij zijn heel erg gaan focussen op onze kwaliteit en onze kracht. Mm. En dat geeft die jongens vertrouwen. En daarom kunnen ze, denk ik, dit laatste stapje maken. Ja, je hebt je nu geplaatst voor het WK jaar en daarna, ook voor de finale van de World League. En straks nog het EK. Het houdt niet op, hè? Nee, we krijgen nog een EK dadelijk in eigen land. Uh, dus, dus dat wordt ook leuk. En uh, we, we gaan langzaam stapje stapje verder. Het blijft het lange termijn in de ogen houden. En uh, we hebben nu hier op korte termijn een hele mooie finale. En uh, daar genieten we uh, van. De jongens zijn uh, echt blij en, en, en spelen ook gewoon heel goed. Maar het is ook nog een jonge groep, hè? Dus er zit misschien nog wel meer rek in dan. Ja, de gemiddelde leeftijd is 22,6 ja. jaar uh, oud. We zijn de jongste ploeg hier. In, uh, ja, er zit nog veel rek in. Uh, onder 21 is vorig jaar Europees kampioen geworden. Dus daar komt ook nog veel talent door. Uh, de Onder 21 heeft een WK in december nog uh, in India. Dus ja, ik, daar verwacht ik ook weer heel veel nieuw talent uit te komen. Dus ja, zit, uh, België heeft goed werk gedaan de laatste 10 jaar. En ik mag daar uh, een bijdrage aan leveren. Ja, en het zelfvertrouwen van die jongens is ook groot. Hè? Want ik, ik hoorde een interview na die vriendschappelijke wedstrijd... die tegen Australië 2-2 speelde. Ze met Thomas Brils die zei van, uh, nou we gaan hier uh, naartoe om te winnen en dat kan bijna. Ja, ik weet niet of ze dat zo hebben gezegd. Maar wij kunnen elke wedstrijd winnen zoals we elke wedstrijd kunnen verliezen. Het niveau uh, is dichter bij elkaar gekomen, vind ik. En, uh, en, en dit, dit, dit team is gewoon fit. En uh, we hebben een hele goede conditietrainer die daar uh, fulltime uh, beschikbaar is om die jongens fit te maken. En dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat, dat er een fulltime uh, conditietrainer is. Die elke dag met die jongens traint. En uh, als ze bij de club trainen, doen ze ook nog s ochtends met hem een training. En dat, dan zie je dat je fit bent. En jullie hebben een paar sterkspelers. Ik noem Tom Boon, Dat vind echt een geweldige spits. Ja, we hebben meerdere goede spelers. En Tom is wel, een, is wel echt een spits, echt een goalgetter. Mm -hmm. uh, sterk, heeft een hele goede corner. Als hij, als hij mag slepen en de eerste uitloper, die, uh, die loopt hem er niet uit. Ja, dan zit hij bijna altijd. En die jongen heeft uh, heel veel kracht, en, uh, is atletisch, uh, is een talent. Maar er zijn nog vier, vijf grote talenten die het goed doen uh, ook op middenveld. Leeft het een beetje in België? Heb je hebt het idee nu dat jullie nou in de finale zitten? Ja, volgens mij wel. Ik, uh, ik hoor veel omheen dat er veel meer op televisie is, veel meer in de kranten. Er komt de EK aan. Uh, ja, zit nu voor het eerst in de finale. Dat, dat, dat gaat zeker leven in, uh, in België. En ik hoop ook dat zondag uh, veel Belgen komen kijken. Ja, want je ziet ook heel veel journalisten, hè? die zie ik dan wel. Maar er komen steeds meer journalisten bij. Ja, klopt. Ja, ja Die had ik ook nog nooit gezien. <laughs> dus ik ben pas zeven maanden coach. Dus ik zeg al, het is voor mij, mijn bijdrage is maar heel klein. En uh, het is wel leuk te zien: het enthousiasme nu van, uh, ook van de media en uh, van de Belgen zelf uh, in het land. Dat, dat dat een team uh, um, iets kan winnen. Uh, België is niet gewend met teamsporten iets te bereiken. Uh, dat is toch vaak een in individuele vele sporten. En uh, je ziet dat, uh, dat iedereen enthousiast is uh, met dit team. Ja, want uh, het hockey wordt wel, mag je wel zeggen... ...populairder in, in België dan het was. Ja, maar dan nog steeds hebben we misschien maar 20.000 uh, hockeyers. Ja. Dus uh, we hopen dat het natuurlijk snel gaat groeien nu door deze, door deze opsteker. Uh, maar het blijft een, uh, blijft een klein hockeyland. Uh, maar we, ja, ze timmeren goed aan de weg. We hebben het met z'n allen denk goed voor elkaar nu. En uh, dat is te danken aan, uh, nogmaals aan, uh, aan een aantal bestuurders... die daar tien uh, jaar geleden de schouders onder hebben gezet. Mm. En daar zie je dus uh, heel veel uit kunnen komen. Als je een visie en een plan hebt, kom je in eind. Tot slot, Mark. Uh, België doet het goed. Uh, de Nederlandse clubs hebben dat ook ontdekt. Hè? Want dan gaan een paar spelers naar Nederlandse competitie. Tom Boom bijvoorbeeld. Ja, er gaan vier spelers naar Nederland toe. Vind je het jammer of niet? Ja, ik vind het jammer voor de Belgische competitie. Ik heb het mm. liefst om een interesse in België spelen. Waarom? Dan kunnen ze jonge jongens weer beter maken. Mm. Ik vind dat jonge jongens veel moeten trainen en spelen met goede internationals uit België... die, die daar ook een binding hebben en een band hebben. Mm. Maar ik kan me ook voorstellen dat een jongen na zes jaar in België... Mm. ook een keertje hogerop wil en, en een keer een andere competitie wil spelen. Um, hogerop zeg ik eigenlijk fout, want ik vind mm. dat de competitie in België net zo hoog is als in Nederland. Dus, dus dat hoeft niet, maar ze willen een keer wat anders vaak... Je ziet in de EHL-competitie de Europese Hockey League... dat, dat de Dragons ook niet finale is gekomen. Ja. Dus je ziet dat de Belgische club ook heel goed zijn. Dus voor mij hoeven ze niet weg. Ik heb liever dichterbij. En uh, ik heb goede afspraken met de clubs uh, in België. Ja, nu moet je toch ook met de clubs in Nederland afspraken gaan maken. Maar ook dat komt goed. Mark Lammers, hij is de bondscoach van de Belgische hockeyers. En we worden meer gesprek met Tim Steens. Um, komende uur krijgt u een uh, wielerforum vanuit Limburg... waar morgen het Nederlands kampioenschap wordt verreden met Gio Lippens. En in het laatste uur nog uh, nabeschouwing van het tennisonoor in Rosmalen. We hebben nog uh, andere tijden sport. Het gaat over de Davis Cup uh, ontmoeting met Spanje in 1993 die we wonnen. En we praten over het EK voetbal 88. Dat alles na het NOS Journaal met Marielle Hageman. Tot zo.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 omdat vroege vogels 35 jaar bestaat. Dus als u in de uitzending dit geluid hoort, dan weet u nu al bij welke columnist het Rad eindigt. Niet als dekkers. En dan hebben we ook nog de natuurtop positieve dieren, riet, gooferschilling en padden. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels, het nieuws van alle kanten.